ja de column van Henk uiteraard en Frank Karsten. Ja, en die kan praten over discriminatie. Ja, dat hoort u zo meteen allemaal. Uh, laten we even beginnen met goud, zilveren, bitcoins, marijuana index staatsschuldsmeter en uh, nog veel meer. Uh, laten we beginnen met staatsschuld voor de verandering. Die staat op 476,7 miljard in het rood. Ja, uh, de olie? Ja, laten we met de olie beginnen. Dat is toch uh, interessant. De oliecres, Die zit nu nog op 34,72. Oké. Okay. Dat is een fractie van... De, uh, het is over de 100 geweest, hè? Ja, ja. Dus het is een gigantische dip uh, waar de olie in verkeert. Ah, goed hoor. De, de, de, de, de autorijden is niet over klaar, denk ik, hè? Nee, nee. Ja. nee ik zei het dat die uh, per 1 januari wel meer accijns gaan uh, betalen. Mm. Dus uh, ja, ik ben benieuwd in hoeverre dat uh, de benzineprijs gaat, uh, gaat zakken. En goud? Die zit op 1065. Nou, ja, zilver. Zilver, uh, daar moet ik tegenwoordig eventjes voor omkijken. Er komt tussen dus even de marihuana-index. Die staat op 239,83. En de zilver? 14,075. Oké, okay, nou goed, de bitcoin is flink gestegen. Die, die was vorige week nog, zat onder de 400 en nu is die al 425. Laten we zeggen dat die zo'n uh, 30 uurtjes gestegen is in een week. Mm -hmm. Had je maar wat gekocht toen die laag stond, hè? <laughs> ja, jij hebt natuurlijk altijd bitcoins gekocht, of niet? Nou, uh, dat ga ik niet zeggen. De Belastingdienst luistert ook. Oh. <laughs> nee hoor, ik, uh, dat gaat niemand wat aan. Um, ja, laten we gewoon met het nieuws beginnen. Ik heb hier een uh, berichtje over uh, de EU. De EU. De Nederlandse dividendbelasting eh, strijdig met vrij verkeer van kapitaal in de EU. Ja, nee, dat is het goede nieuws over de EU. Er is meer nieuws over de EU deze week. Oké. Okay. Maar uh, de EU heeft uh, Wiebes een uh, klap op zijn kont gegeven. Ah ja. Ja, want zoals je weet, hè, als jij uh, dividend krijgt, dan betaal je eerst dividendbelasting. Maar dat wordt uiteindelijk in box drie... Uh, het is, uh, vermogen wordt afgerekend, dus je kunt de dividendbelasting die je betaalt weer aftrekken. En dan moet je 1,2% betalen. Oké. Okay. Uh, dus als jij een uh, nou ja, lekker dividendje krijgt, dan is het voor een Nederlander is het grotendeels belastingvrij. Maar als jij uit het buitenland komt en je hebt een Nederlands bedrijf, dan betaal je wel dividendbelasting. Maar dan krijg je vervolgens krijg je dat niet uh, weer terug, omdat ja. Ja, die box 3 betaalt. Oké. Okay. Dus het is een van de, ja, van de, van de maatregelen waarin, uh, waar, waarin uh, Nederland, de Nederlandse belastingbetaler, uh, bevoordeelt ten opzichte van uh, buitenlandse belastingbetalers. Nou, wie wist dus een uh, billenkoek gekregen van de EU? Ja, zeker, zeker. Ja, betekent wel dat hij een gat moet vullen, maar ja, daar heeft hij voldoende mogelijkheden voor. Werkelijk alle belastingen, ik hoorde de wegenbelasting, de uh, benzine, accijnsen gas, uh, alles gaat omhoog. En dan gaan ze ook nog eens minder gaspompen uh, uit uh, Groningen? Ja. Ja, dat uh, moet allemaal bij ons weggegraaid worden om hun begroting... Uh, Rond te krijgen. Ja, dan had je beter kunnen zorgen dat je minder uitgeeft aan je overheid. Uh. Nou ja, die tijden gaan er ook wel komen, hè. Je over moet... Uh, Europees geld worden bijgedrukt om Nederland te steunen. Maar volgens mij gaat dat geld dan naar Griekenland. Ah, goed, nou ja, dan gaan we even, even een uh, leuk berichtje uit, uit uh, de wereld van sociale media. Uh, Engelse Mirror die heeft een aantal accounts gehackt van IS, de Isl Islamitische staat. Om uh, erachter te komen van, uh, ja, wie hebben die accounts eigenlijk aangemaakt? Welke IP-adressen? Nou, mag je een gok doen. Nou, misschien wel uit Brussel, Molenbeek. Nee, het, het kwam uit, uit Groot-Brittannië, Londen om precies te zijn. En de accounts stonden op naam van, of de IP-adressen waarmee de accounts aangemaakt uh, werden. Le le leken in, in het begin naar de, uit Saudi-Arabië te komen. Maar toen men uh, nader ging uh, onderzoeken, bleek het om een Britse IP-adressen te, uh, te gaan. En die linkten naar, uh, ja, naar Londen, naar het ministerie van Werkgelegenheid en Pensioenen. Werkgelegenheid? Ja, het uh, Britse arbeidsbureau... Ja, zou dat niet zijn? Mensen met sollicitatieplicht die uh, op zo'n arbeidsbureau moeten komen. Allemaal van die ongemotiveerde mensen uh, die we te danken hebben aan de verzorgingsstaten hier in Europa. Ja, die zitten dan achter een computer zogenaamd. Moeten ze zoeken naar uh, vacatures. En ondertussen zitten ze daar een uh, is uh, twitter account uh, bij te werken. Het zou een scenario kunnen zijn. Het zou natuurlijk ook kunnen zijn dat het. Uh, ja, de, de aluminiumhoedjes die zeggen, zie je wel, het is op een uh, kantoor van de Britse overheid allemaal gebeurd. Ze staan allemaal op het loonlijstje van de, van de Britse overheid... Ja, maar dat is een complot. Hè? Dus dat, uh, dat, dat, dat, dat soort theorieën, daar wil ik me ver van houden. Mm -hmm. ik, denk, ik denk gewoon inderdaad dat, uh, dat uh, de verzorging staat. Zeker in dat soort culturen hebben, hebben mannen hebben nogal aardig last van eergevoel. Hè? Eer is in dat, uh, in, is in, in dat, dat soort landen uh, veel belangrijker dan hier. Dan mm -hmm. En... Ja, je weet hoe, hoe erg dat mensen in, eh, die werkloos zijn geworden door onze overheid worden vernederd. Hè? Mm -hmm. Die worden echt, uh, ja, daar wordt een soort van, uh, nou wat zal ik, uh, appelmoes wordt er gewoon van gemaakt. Mm -hmm. En uh, dat soort mensen die willen misschien naar Syrië gaan om te vechten, om uh, weer hun eergevoel terug te krijgen. Mm -hmm. hè? Ja. Dus ik, ik, ik, ik denk eerlijk gezegd dat, dat een van de problemen uh, die, we, die we hier in Europa hebben, is dat, uh, dat we al die, uh, die, die toegankelijke verzorgingsstaten uh, hebben. Mm -hmm. Als jij uh, in, in, in Turkije een, een, een been breekt in Istanbul en je moet daarop worden genomen in een ziekenhuis, dan zal een van de eerste vragen die je wordt gesteld voordat je überhaupt wordt geopereerd, zal zijn: uh, wat is je creditcardnummer? Ja. Of wat is je zorgverzekering, want die ziekenhuizen die willen centen zien. En hier in, uh, in, in West-Europa, daar worden mensen gepemperd, alsof het kleine kinderen zijn. Mm -hmm. en ik denk dat dat een kernprobleem is, hè? waardoor je ook, ook die, die, die wijken vol ongemotiverend krijgt. Ik, ik denk dat er ook bijvoorbeeld, dat heeft het Molenbeek, dat is ook zo'n wijk waar uh, veel uh, werkloze allochtonen wonen. Dat dat eigenlijk precies hetzelfde probleem uh, heeft. Oh, oké. Okay. staat. Ja, goed, zo meteen heeft Frank Kars daar ook een hele interessante theorie over. Mm -hmm. Die zegt juist dat, uh, ik kan al een beetje verklappen, dat uh, de antidiscriminatiewetgeving juist uh, ja, dit soort dingen in de hand uh, werkt. Dus dat uh, bedrijven zich uh, gaan focussen op uh, blanke, autochtone mensen. En waarom dit is, hoe deze theorie in elkaar steekt, dat hoor je dan zo meteen bij uh, Frank Karsten. Ik, ik denk dat we, dat we niet, hè, dus sommigen hebben het, hebben het vooral over, over immigratiebeperking. Uh -huh. Maar ik denk dat je heel hard moet ingrijpen in die uh, sociale zekerheid. Ja, uh -huh. Ik betaal, hè, want, want ik heb ook ergens iets gelezen over het uh, inperken van de WW. Dat dat uh, enorm wordt ingeperkt. Eigenlijk wil ik dat liever privaat verzekeren. En uh, laat mij dan uh, maar geen sociale premies betalen. Ja, ja, ja. In plaats van dat je daar uh, ja, collectief aan bijdraagt. En dit soort ongeheiden mee uh, gebeurt. Ja. Dat je er eigenlijk terroristen mee kweekt. Want dat is eigenlijk wat er nu mee uh, gebeurt. Klopt, klopt. Ja, nee, inderdaad. Ik bedoel het hele, hele, sociale, hele sociale vangnetje privatiseren. Zo snel mogelijk. Ja, dan is het ook alleen voor premiebetalers. Daar is de sociale zekerheid ook voor bedoeld. Het is niet de vangnet waar iedereen maar in moet kunnen springen die hopeloos is. Ja. Want ja, mensen zijn toch uh, in, in, in hun diepste op zoek naar eergevoel. En ja, ik, ik, ik denk dat het ook breder geldt, dat het niet alleen voor allochtonen geldt. Maar dat mensen, ja, dat, dat mensen niet, niet, niet als, als een stuk vuil willen worden behandeld. Ja. En ja, dat bereik je natuurlijk wel door, door mensen een pamper om te doen en te behandelen als een klein kind. Nee, ik ben het gewoon helemaal met je eens, Jurgen. Ja, ik kan er verder niks aan toevoegen. Ja, het is uh, een door de overheid gecreëerd probleem, alles eigenlijk. De overheid is het probleem. Inderdaad, dat zie je hier ook, ja. Ja, die faciliteert dus uh, zelfs in de computers waarop uh, IS-Twitter-accounts worden aangemaakt. Ik denk zelfs, ik ga er nog verder in, ik denk dat uh, ISIS, dat zijn vooral uh, West-Europese werklozen en bijstandsvolk dat naar uh, het Midden-Oosten is uh, uh, vertrokken, dat het voor een groot deel is, uh, is gegenereerd door onze verzorgingstaat. Mm -hmm. Dus vooral uit, er zijn weinig, ik, ik, ik, ik, ik durf te stellen dat er meer, uh, nou, welke landen hebben veel sociale zekerheid? Nederland, België, Verenigd Koninkrijk. Ik, ik denk dat, dat, dat, dat uit Oost-Europa er veel minder Arabische IS-strijders zijn dan uit dit soort landen. Mm -hmm. En dan heb ik het ook over mensen die hier geboren zijn. Dus, uh, nou, laat ik het zo zeggen. Je hebt natuurlijk de derde generaties Marokkanen bijvoorbeeld. Uh, kijk, als die, die, hebben dan, die hebben een Marokkaans paspoort en een Nederlands paspoort, maar in Nederland voelen ze zich niet geaccepteerd. Maar als ze naar Marokko gaan naar hun familie, dan, dan worden ze ook gezien als een kaaskop. En dus wat die jongens vaak missen is een identiteit. En wat ISIS doet is hun een, weliswaar een surgaat, mm -hmm. maar wel een surgaat ja, identiteit bieden. Ja, ja. En uh, hun kunnen daar wat zijn, weet je wel. Kijk, we zijn wat? We kunnen een vasthouden en, uh, en strijden voor iets. En, en dan hebben ze even dat gevoel dat het wat is. Maar ja, zodra ze daar zijn, dan komen ze in de hel die een oorlog heet. Mm -hmm. En ja, dan zien ze dat het, het oorlog een van de meest verschrikkelijke dingen is die je kan meemaken in, in je leven. Ja, nou, maar dat gaat... Er zijn ook, uh, ook uh, mensen van adagtonen afkomsten. Bijvoorbeeld de directeur van Corndon, dat is ook... Uh, ja, iemand die... Uh, dus, dus ja, dat, ik, ik bedoel, uh, je hoeft dat niet te worden. En het, is vooral, uh, het, het zijn vooral die, uh, die, die, die, die, die, die werklozen die hier... Uh, ja, dus, dus, dus het is volgens mij vooral iets dat door het UWV wordt gegenereerd. Mm -hmm. ja, ja. en dus uh, andere Europese zusterorganisaties zoals inderdaad het Britse ministerie van Werkgelegenheid. Ja, goed, ja, wilt u uh, nog verder lezen over dit uh, hele onderwerp, dan uh, de link uh, plaatsen we natuurlijk op de website vrijheidradio.com bij, uh, bij deze uitzending. Uh, maar ja, goed, je hebt nog meer gevonden over sociale media, hè? Facebook, Google, Twitter, uh, um, ja, die hebben besloten om de om haatzaaien uh, aan te pakken in Duitsland. Ja. ja. Nu is even de vraag, hè, uh, wat is de definitie van haatzaaien? Hmm. Want ja, ik, ik lees ook wel eens wat op mijn Facebook en dan denk ik ook, oh, nou ja, kan dit, maar... Uh, <laughs> ja, kijk, kijk, kijk als, ik, als ik af en toe linkse mensen wil praten over kapitalisten, dan wordt er haat gezaaid tegen mensen die op een fatsoenlijke manier hun geld verdienen. Ja, ook. Ja, okay. ja, ja, dat is haatzaaien, ja. Ja, of, of, of mensen die hard uithalen naar mensen die, uh, die, die, die voor de bank uh, werken. Ja, of, of voor christenen, christenen die hele negatieve dingen over Satan zeggen. <lacht> ja, dus je tegen Satan. Ja. Nou ja, je hebt inderdaad heel veel varianten. Uh, maar in dit geval uh, wordt het bepaald door een... helemaal uh, het is in Duitsland voor ons nog. Uh -huh. En daar heb je een soort van, uh, van, van zedenpolitie. En die bestaat dan, hè, dat is dan een samenwerking tussen Facebook, Google en Twitter en, uh, en, en, en de, de politie of de, de Duitse justitie. Uh -huh. En ja, dan is wel de vraag hè, van, ja, en ik, ik weet niet wat voor andere experts dat er ook nog, uh, nog, nog in mee uh, gaan, gaan doen... Maar dan heb je inderdaad uh, een zedepolitie. Ik denk dat het niet, uh, niet een goede ontwikkeling is. Als iemand uh, gewoon racist is, dan moet hij eigenlijk ook gewoon racistische dingen kunnen roepen. Dat, uh... Ja, mensen gaan vanzelf zich van hem distancieren. Als, zij, als mensen zich storen aan zijn praatjes, ja, dan wordt die man vanzelf ontvriend. Mm -hmm. Of geblokkeerd, weet je wel. Dus ik denk, ik denk ja, ja er de, de hoeft op de sociale media niet eens iemand in te grijpen. Ja, ze zijn misschien bang dat die gasten een groepje gaat vormen. En in dat groepje allemaal dingen gaat roepen. En dat die dan een aantal volgelingen hebben die uh, dan uh, ja dat leuk vinden om dat te horen. Ja, mm -hmm. maar dat, dat doen ze toch wel. Ja, nee, inderdaad. Het is, het is gewoon belachelijk. En ja, ik, ik denk dat het, uh, dat het, uh, dat het inperken van de, uh, van, de, van, van de vrijheid van meningsuiting, want daar gaat het uiteindelijk om, uh -huh. dat het uiteindelijk een, een bedreiging is, uh, om, omdat die restricties, die, die kunnen steeds verder gaan. En dat is eigenlijk net zoals met reclame. Eerst werd het uh, reclame voor, uh, uh, voor roken kwam ter discussie te staan, hè? Dat, dat mag inmiddels niet meer. Nou, toen de drankreclame. Nou, je weet dat leenreclame, dat je tegenwoordig ook altijd een waarschuwingstekst hebt. Inmiddels hebben ze het over hamburgerreclame, wat niet meer mag mogen in verband met uh, obesitas. Mm. Nou, uh, reclame voor auto's in verband met uitlaatgas. En op enig moment dan heb je dat, dat eigenlijk alle commercie, hè, dat de hele, de hele private sector, dat het op enig moment verboden wordt omdat er allemaal van die, van die ambtenaren van mening zijn dat er wel iets mis uh, aan, uh, aan, aan is. Mm. Nou, en zo is het natuurlijk hier ook mee. Het, het begint met, uh, met, met mensen die, uh, die, die, die het een en ander uh, roepen. Uh, en en dan, ja, dat, dat breidt zich steeds verder uit. En uiteindelijk dan mag, uh, dan mag niemand meer iets zeggen, denk ik. Ja, het is hetzelfde als wat je op de Amerikaanse scholen hebt, zeg maar. Dat er, dat er altijd wel iemand is die zich gekwetst voelt, of uh, verongelijkt, of achtergesteld en... Uh... Nou, nou ja, ik vind Amerika vind ik een heel goed voorbeeld. Ja. Hè? Dat, dat noemen we dan een uh, zogenaamd land. Maar als je daar ziet, uh, dan, dan zit je naar een Amerisch, Amerikaans programma te kijken op televisie. Gelukkig je kijkt steeds minder televisie, maar dan is het uh, piep, piep. En dan worden allemaal uh, dingen die mensen zeggen, worden dan weggepiept. Hè? Ja, ja, ja, ja. ja. Nou ja, dat, dat, dat, dat is volgens mij niet de samenleving waar we naartoe moeten. We moeten gewoon mensen de gelegenheid geven om zich uit te spreken. En ja, iedereen kan zich wel ergens aan ergeren. Maar je moet dat niet via de, via de wetgever uh, de, de, de, de grond in proberen te drukken. Hè? Mensen zullen zich toch op een andere manier wel uiten. Ik denk dat het wel een uh, kans is uh, voor andere social media's, zoals bijvoorbeeld uh, Tsu. Want Vrijheid Radio zit toch ook op Tsu of niet? Ja, ja, ja. Maar ik, <laughs> ik hield het even bij, maar ik heb het verder... Uh, <laughs> ja, ja, ja Tsu. Uh. Als jij behoefte hebt aan heel veel Aziatische vrienden, ga dan vooral naar Tsu. En je wordt er nog voor betaald ook. <laughs> Daar wil ik het bij laten. Maar voor mij was... Uh, ja, ik, ik werk dat al lang niet meer bij. Oké. Okay. Nee, maar goed, ja, het is, het is leuk. Als er meer uh, Nederlanders op het zoe zitten, laat het even weten via Facebook. Nee, maar Goed, gaan we gaan verder. Uh. Nee, we gaan naar het volgende onderwerp. Ja. Nou, hey. ik weet dat nog wel aan toevoegen. Ik denk inderdaad van, uh, ja, dat dit misschien wel de, de nadagen de nadage van Facebook zouden kunnen gaan worden dan. Uh, als, het, als, als deze ontwikkeling zich zo voortzet, weet je wel. Ja, maar het is niet alleen Facebook. Nee, nee Twitter en uh, Google. Uh. Misschien, uh, ja, ik hoorde net, uh, ik las gisteren iets over Firefox. Maar ja, als uh, Google, uh, als dat hierdoor in de verdrukking komt, doordat uh, mensen andere dingen gaan kiezen. Ja, mensen gaan vanzelf Facebook verlaten dan. Ja. En dan komt er iets anders voor in de plaats. En als de, de browser-software uh, ook uh, do, de, ja, de, door betuttelaars overgenomen wordt, of gegijzeld gaat worden, of uh, gehackt, hoe je het wil noemen. Ja. Dan, ja, dan gaan mensen ook voor uh, alternatieven kiezen. Dat is het mooie van het internet. Dus uh, ja, als, als je toevallig een ontwikkelaar bent en u hoort dit... Hé, uh, hey, denk er eens even over na. Mm -hmm. ja. ja. Goed, uh, ja. Oh, ik zie een heel happy uh, uh, stelletje. Een uh, gelukkig gezinnetje met de Eiffeltoren op de achtergrond. Ze lachen allemaal uh, met de typex-standen en zongebruine gezichten. Uh, het is een reclame voor de UWV om... Uh, om met dokters uh, te werven? Ja, het UBV die, uh, die gaat uh, dokters aan een baan helpen. Mm. Ja, ja, artsen. Oké, okay, maar uh, als jij arts bent, dan ben je toch gewild? Ja, je zou denken wel. Uh, ik, ik dacht dat uh, het, het zijn vrij lange opleidingen. Ook, ook grotendeels door de overheid uh, betaald. Dan zou je als je socialist uh, bent, dan zou je nog kunnen zeggen... ...ja, je hebt ook artsen nodig... Maar uh, ja, kennelijk hebben we niet zoveel artsen nodig... ...want ze worden uh, door het UWV... Uh, ...die gaat ze uh, aan een baan in het buitenland proberen te helpen. En komt dat omdat te veel mensen een uh, opleiding voor artsen hebben gedaan... ...of dat de mensen steeds gezonder zijn en geen artsen nodig hebben? Ja, geen idee. Ik, ik denk over het algemeen nu het weer wat slechter gaat met Nederland... ...dat we de rijke jaren zo hand wel wat hebben gehad dat we ook niet heel veel gezonder meer worden. Maar dat is een aanname. Dus dat zou ik dan met uh, bewijsmateriaal uh, moeten, uh, ja, moeten ondersteunen. Maar ja, wat, je, wat, wat, wat wel gek is, dat is dat mensen die jarenlang op kosten van de overheid hebben gestudeerd, kennelijk niet zo gewild zijn dat er, in, dat er onmiddellijk iemand om hen staat te springen. En dat ze dan ook nog... Uh, door het UWV aan een baan moeten worden geholpen in het buitenland. Ja, ik, ik vind het wel raar. Ik bedoel, dit lijkt me ook niet echt het beroep uh, waar, waar ze Polen voor aannemen. Mm -hmm. Ik denk niet dat ik... Uh, bij mij hebben nog geen Poolse uh, huisarts in de, in de wijk, dus... <laughs> dus, dus, dus, dus, dus, dus ja, ik, dat, je kan niet zeggen van ja, dit, dit is... Er zitten nou allemaal Nederlandse autochtone artsen werkloos thuis... omdat er Poolse artsen zijn of zo. Mm -hmm. Nou ja, ik vind het, uh, ik vind het enerzijds vind ik het grappige ontwikkeling, anderzijds een, een, uh, een, een artsen salaris is vrij hoog, wordt grotendeels door de overheid betaald. De opleiding van de arts wordt grotendeels door de overheid betaald. Ja, waarom moeten artsen dan ook nog een keertje extra uh, ondersteuning hebben van het uh, UWV dat ook door de overheid wordt betaald? Ja, waar gaan ze naartoe eigenlijk? Want ze zijn dan vrij duur natuurlijk, hè? best wel duur. Ja, dan wat met, als je geen baan kunt vinden, zak dan wat met de prijs. Dan kunnen die zorgmiljoenen dan ook wat om, uh, om, omlaag. We geven nogal wat uit aan de zorg. Ja. Dus ja, wat dat betreft, uh, het is een kwestie van vraag en aanbod. Je kunt wel een hoog salaris vragen. Maar dat kan natuurlijk alleen op het moment dat je gewild bent. En als je gewild bent dan heb je geen ondersteuning van het UWV nodig om aan een baan te komen. Ja, ja, ja. ja goed joh. Nee, dan gaan we even naar het volgende bericht. Ja, we gaan naar de uitgaven van de Europese Unie. Die hebben weer een hele korte tijd een enorme hoeveelheid geld over de balk gesmeten. Ze hebben een beetje voor Sinterklaas gespeeld. Hè? Ja, ja, ik had in de week uh, direct na Sinterklaas... Ja? heb ik eventjes een paar dagen wat persberichten uh, bijgehouden. Uh, Oké. Okay. Nou, en dan... Uh, wow, ja, dan, uh, dan valt nogal wat op. Nou, daar hoort een biertje bij. Ja, vertel. Nou, laten we eerst even beginnen met de grootste uitgave. Oké. Okay. Dat is een uh, mil uh, miljard uh, euro. Die mm -hmm. is natuurlijk gegaan naar, trouwens, het totaalpakket is meer, maar er is nu al een miljard euro gegaan naar Turkije oh. om uh, en in de, de, de, de Balkan om uh, ja, wat uh, te helpen met uh, de grensbewaking daar. Oh, Oké. Okay. En dan, ja, het, het wordt dan in een breder perspectief getrokken. Dat het ook om uh, democratische en economische hervormingen gaat. Om uh, ja, het juridisch systeem. Uiteindelijk ook met het oog natuurlijk op de uitbreiding van de EU met uh, Turkije. Uh -huh. Maar het wordt een beetje verpakt. zo van uh, en De meeste mensen nemen aan dat het alleen uh, te maken heeft met uh, grensbewaking. Maar in werkelijkheid is het ook nog een keertje breder omdat, ja, we hebben niet voor niets uh, meneer uh, Johannes Haan, uh, de minister van... Uh, Uitbreiding. Enlargement, ja, ja, ja, Uitbreiding. Ja. Nou, dan uh, zijn we nog bezig met Eritrea. Uh -huh. En daar gooien we 200 miljoen uh, euro naar toe om armoede te bestrijden. Oké. Okay. Ja. Uh, wilden ze die ook bij de Europese Unie hebben, Eritrea? Nee, nee, maar Afrika, ja... Afrika heeft er heeft veel goed gehouden en er zitten veel westerse um, NCO's die daar lekker uh, uit liggen. Uh. Dus uh, heel, heel veel van die 200 miljoen voorspelletje komt bij uh, Europese welzijnswerkers, tussen aanhalingstekens, uh, terecht. Uh. En bij corrupte regeringen hè, die er wapens op kopen. Uh. En die komen allemaal uit Amerika. Dus daarom dat Amerika ook altijd uh, fan is van de Europese Unie. Het <laughs> is gewoon is eigenlijk een omleiding. Dus het scheldt naar Amerika toe via Eritrea. Ja. <laughs> en uh, ja, uiteindelijk zitten Eritreërs dus opgescheid met wapens. Ja, maar het gaat verder. En dan komt er nog een conflict daar uiteindelijk. Hè? Ja, zeker. zeker. Ja. Nee, dat, is, uh, dat, is, uh, dat is het gaafste. Het, het vrije Eritreese leger ja. krijgt natuurlijk wapens. Mhm. Uh -huh. En uiteindelijk gaat het ISIS weten, hè? Ja, ja, ja. <laughs> en natuurlijk, dan hebben de arbeidsbureaus weer wat te doen. En dan gaan we weer allemaal alle hoe dat, de derde generatie Marokkanen die richting op. Ja. Okay. ja, zo werkt het allemaal een beetje. Nou, dan hebben we nog, uh, dan hebben we nog dat uh, er geld weer naar Griekenland gaat. Niet alleen die, uh, die, die leenpakketten, maar we hebben... We hebben nu ook 99,6 miljard, uh -huh. gaat tussen 2014 en 2020, dit is nog wat groter, om plattelandsontwikkeling te betalen in, uh, in uh, Griekenland. Oké. Okay. En dan gaat het om uh, 118 projecten. Oké. Okay. Ja. Mm, ja, dan zou je de, de, de leek zo zeggen, nou dat is goed toch? Maar wat is er niet goed aan? Nou ja, allereerst, het is een gigantisch bedrag. 99,6 miljard ja, uh, ja. belastinggeld. Hè? Dus het wordt van anderen afgepikt. Uh -huh. Anderen die kunnen, ja, die kunnen daardoor minder. Het gaat naar uh, Griekse plattelandsontwikkeling. Sowieso de, de enorme schaal. Je hebt er, je hebt er, hè? Om, om dat allemaal te, te controleren of dat goed wordt besteed... Nou, dat, dat, dat is gewoon al niet te doen. Nee, maar je weet dat het een bodenloze put is. Dus uh, Grieken zijn al niet goed met geld. Mm. En ja, dan gooi je er dus nog meer in. En je weet dat die vlakte gewoon door gaat blijven. Maar... Ja, dat er meer eh, ambtenaren dronken op straat liggen, laat het zo zeggen. Ja, nou ja, het is uh, en dan wordt er ook klimaatvriendelijk. Farming practices, en. Uh, oh jezus. Ja, dat, dat soort dingen, biodiversiteit. Ik uh, durf er wel dat er heel van heel uh, veel ja, West-Europese adviseurs daar naartoe gaan. <laughs> ja, en, en, en, en hè, dan, dan inderdaad biodiversiteit en, en uh, verbetering van waterkwaliteit. Ja. Je zult ook zien dat er allemaal instanties naartoe gaan die nog nooit wat met waterkwaliteit hebben gedaan. Nee, maar die komen even de geld incasseren. Um, om daar geld inderdaad aan te verdienen. Ja, ja. Ik, ik voorspel je dat dat soort bedrijven. heb je hier in Nederland ook. Als, als er ergens geld valt te tracteren, dan heb je die. Uh, dat dat bedrijfje van Koenders, dat de, de, de, de commerciële tak van de PvdA, die er ook bovenop springt, whatever het is. Nou, en zo zul je hier ook zien dat er, dat er allemaal van die, uh, ja, van, van die consultantachtige bedrijfjes, dat die in één keer hun expertise komen aanbieden met allemaal politici die, uh, ja, die ooit een paar jaartjes bestuurskunde hebben gestudeerd maar die verder helemaal niks van, van waterkwaliteit of biodiversiteit, die daar helemaal niks van af weten. Oh, ja ja, ja, ja, ja. Dus het is gewoon een verdienmodel ook, uh, ook, ook weer... Om uh, in dit geval 99,6 miljard, jongens. Het is niet best. En ergens, uh, dan, misschien ergens, zal er ergens een veldje liggen voor de mooie plaatjes. Want daar groeit wat en de rest blijft gewoon door. Ja. Het had best wel makkelijker gekund. Want ja, wil je die vlakte laten groeien, ja, schaf een hele hoop regels af. Mm -hmm. Dan dat bedrijven daar gewoon wat kunnen doen. En geld kunnen verdienen, weet je wel. Door uh, mooie spulletjes te kweken, uh, plantjes te kweken, bedoel ik. Nou. Ja, maar we doen nog meer ook om de Turken te pleasen, want er gaat nog 32 miljoen euro, dus nu hebben we het even niet op miljard, naar Turk-Cyprus. Oké. Okay. Ja, dat willen we ook uh, helpen. Ja, wat zal ik ervan zeggen? Ik, ik heb altijd het gevoel dat die Turken dat ooit van, uh, ja, van, van Cyprus hebben afgepikt. Hè? Het is een mm -hmm. stukje bezet gebied in, uh, in, in Europa. ...van uh, een EU-lidstaat... Uh, ...Cyprus... ...ja, dan gaan we dat ook nog... ...financieel steunen. Uh, met name natuurlijk om de Turken te... pleasen met het oog op... Uh, ...EU en NAVO-uitbreiding... ...en het uh, dichtzetten van de Bosporus... ...en uh, meer ruzie maken... Met, uh, met, ...met de Russen... ...in de hoop dat dat escaleert. En dan hebben we weer eens een keertje wereldoorlog... Uh, ...lekker gezellig... Mm -hmm. ...maar dat, dat is ook nog een achterliggende gedachte. Maar... Ik vind gewoon geen cent naar uh, Turk-Cyprus. Ja, sowieso. moeten de hele EU ophouden met uh, ons geld uit te geven. Maar mm -hmm. nou ja. ja, wie zijn wij? Hè? Ja, inderdaad, wie zijn wij? Ja, en dan kunnen, kunnen, kunnen, kunnen we mooi even reclame maken voor de, de, de EU-T-shirts, uh, hierin. <laughs> Nu we het toch over de EU hebben. Ja, je bent uh, begonnen met het promoten van uh, Fuck the EU ja, ja. de EU T-shirts. En daar blijkt aan wel belangstelling voor te zijn. Ja, ja, klopt. Maar het uh, project heeft een kleine vertraging. Want we moeten even de... Of ik, ik moet dat doen. Ik moet even de, de afbeeldingen die gedrukt moeten worden moet ik nog even een beetje aanpassen. Uh -huh. Volgend jaar uh, gaat het gebeuren. Oké. Okay. Ja, hoop ik. Hè. Daar streef ik een beetje naar. Maar goed, heeft u belangstelling in zo'n T-shirt? Uh, ja, meld je dan aan, hè? Ik zal de link op Vrijheid Radio uh, plaatsen, de website. Ja. ja, dan hebben we nog even zien. 21 miljoen aan uitgaven en dit, dit is de productie van een paar dagen. Hè? De, weet u beste luisteraar hoe belangrijk het is om zo'n t-shirt te dragen. Ja. ja. Maar ga verder, ja, ga verder. Ja, had je nog dingen gevonden? Ja, zoals gezegd, maar dat is die 21 miljoen uh, euro. De, oh, ik denk oh, dat okay. we nu de belangrijkste dingen wel wat hebben gehad. Ja, ja, ja. Ja, goed, nee, dan gaan we naar het volgende bericht toe. Uh, Vodafone versus KPN. Ja, je zou zeggen de Nederlandse telecommarkt is geprivatiseerd. Maar toen KPN in handen van Carlos Slim, uh, de Zuid-Amerikaanse ondernemer, bleek uh, uh, dreigde te gaan vallen. Begon in één keer de politiek zich mee te bemoeien. Hè? Dus je merkt nog dat, dat, dat politiek en KPN, dat het nog enorm is... Vermenkt. Ja, ho hoe zo geprivatiseerd? Ja, ja. Nou, KPN die heeft kabels gekregen. Uh -huh. He, laten, we, laten we wel, wel zijn, uh, echt rechtmatig is het nooit geprivatiseerd. Uh -uh. En privatiseren betekent gewoon de, de kabels teruggeven aan de burgerbevolking. En ja, ik denk dan ook dat mensen gewoon hun eigen kabels in hun eigen straat uh, moeten bezitten. Ja. Dat zou het meest verre uh, meest zijn. Maar uh, in dit geval hebben ze het uh, dus uh, verkocht aan uh, nou, mensen op de beurs voor een, uh, voor een deel. Mm -hmm. Met de belofte dat de concurrentie zou uh, komen op de kabel. Ja. Nou, en nu uh, blijkt dat die, dat die concurrentie stelselmatig wordt gefrustreerd. Je ziet al dat uh, KPN een uh, enorme stapel aan, uh, aan marktaandeel heeft gewonnen. Ze hebben eigenlijk alle concurrenten van xs voor Al tot... Nou, je kunt het zo gek niet bedenken of ze hebben het overgenomen. Dus uh, wat dat betreft is het gemonopoliseerd. Een van de weinige concurrenten die nog over is in Nederland dat is Vodafone. Ja, en Vodafone zegt gewoon dat KPN de boel aan het frustreren uh, is... Uh -huh. in de vorm van anticompetitief gedrag... Mm. Dus dat is eigenlijk voor van het werken onmogelijk proberen uh, te maken. Oké. Okay. En ja, op die manier krijg je natuurlijk farming, uh, Wat in chronic kapitalisme uh, echt uh, nou ja, heel populair is. Hè? Een overheid die wil niet heel veel partners hebben. Een overheid wil er een paar hebben. Dus hoe minder spelers, hoe groter de stukken taart per persoon. Ja, uh... Nou, en dat zie je hier ook. Je ziet gewoon dat de concurrentie wordt, uh, wordt tegengehouden en tegengewerkt, waardoor er, uh, ja, waardoor er minder spelers komen, met als uiteindelijke gevolg dat jij als consument minder te kiezen hebt. Wat kan ik verder aan toevoegen? Thanks, denk ik, hè? Oh, Nee, nee, nee. Nee, goed, ja, de volgende berichtje dan maar. Uh, ja, vereniging van eigenaren. Uh, ja, als jij daarbij zit, dan moet je gewoon meer gaan doorkomen. Daar komt het een beetje op neer, hè? Nou, bu bureaucratisering, hè? Ja, ja. Je ziet het overal, alle sectoren. Je hebt nu uh, heel veel verenigingen van eigenaren... Nou, dat is gewoon heel, heel prettig dat je, dat je, dat je gezamenlijk uh, eigenaar bent van bijvoorbeeld een, uh, een, een appartementengebouw. Ja. In een verstoorde woningmarkt, waarin de sociale huursector een groot deel van al het woningaanbod in bezit heeft. En nu gaat de overheid gaat van woningbezitters gaat die vrijheid afpakken. Hmm. Dat doen ze op twee manieren. Laten we eerst beginnen met dat ze zeggen professionele beheerders van VVE's. Die moeten een vergunning aanvragen bij de AFM. Dat betekent dat het eigenlijk net een, ja, een soort van banken komen. Terwijl, ja, het, het, het, het zijn eigenlijk aannemers. Hè? Ze moeten ervoor zorgen dat de kozijnen worden gerepareerd en dat soort dingen. Dat is een taak van een VVE-beheerder. Nou, natuurlijk moet dat professioneel zijn. Maar de overheid doet nu alsof, zoals het nu gaat, dat het, een, dat het enorm uit de klauw loopt. En dat uh, ja, dat... dat, dat, dat, dat, dat uh, allemaal gereguleerd uh, moet worden. Nou ja, het gevolg is natuurlijk dat, die, dat, die, uh, dat, dat, je, dat je net zoals met, uh, met telecombedrijven, dat je veel minder vpa beheerders krijgt. Dus dat je straks uh, nog maar uit een paar uh, grote aanbieders kunt kiezen die allemaal deeltjes sluiten met de overheid. Ja, wat, wat we natuurlijk niet moeten hebben. Nee, dan hou je alleen een rots vast over, uh, nou, wordt, wordt de markt daar beter van? Ik denk het niet. Nee. Even zien. En daarnaast, want dat is niet het enige wat ze doen... Uh, willen ze ook VVA's verplicht stellen om geld te sparen voor het, uh, voor het onderhoud van het pand. Nou, het is natuurlijk goed om een beetje, uh, beetje geld opzij te zetten voor onderhoud. Ja. Maar die verplichtstelling en extra regels uh, die dan bij, uh, bij Art van der Steur en Stef Blok wegkomen... De socialisten van de VVD. Ja, ja. ja, dat zorgt er natuurlijk voor dat ja, ook op het moment dat organisaties minder liquide zijn. Ik kan me voorstellen, nou, een, een net begonnen VVA die heeft nog weinig geïnt, dus die heeft nog niet een spaarpotje. En die moet het eerst met hele krappe middelen doen. Nou, als je zegt, nou, er moet eerst zoveel procent aan spaarpotje worden opgericht, dan is dat drempelverhogend. ja, ja. ja. Wat ook weer tot meer kosten voor mensen leidt. Hè? Want uiteindelijk wordt het allemaal doorberekend. De VVE-bijdragers gaan hier natuurlijk door omhoog. Ja, hoeveel uh, denk je dat het omhoog gaat uh, dan? Ja. Nou, ik denk aanmerkelijk. Ik denk in sommige gevallen uh, krijg je makkelijk een verdubbeling. Ah. Als het nu onderhands regelt uh, en uh, er komt een, uh, een, een dure vergunning uh, bij kijken. En allemaal, uh, allemaal extra regels waarvan die... Uh, ...het toezicht op de spaarpot er één uh, van is... ...nou, ik denk, uh, ik, ik denk dat, er, dat er bijzonder pijnlijke dingen gaan plaatsvinden. Het oh, komt vanuit de VVD, notabene. Ja, Stef Blok en Art van der Steur. De socialisten. Ja. Nou, dan gaan we even naar de Rabobank. 9000 mensen op straat. Ja, dat hebben we allemaal in het nieuws kunnen uh, horen. Dat heeft uh, de media natuurlijk bereikt... Uh -huh. Maar waar komt het van dat er 9000 mensen weg moeten? Ja, regels denk ik. Meestal, dat is meestal de reden. Ja, ja een, een wat meer gespecialiseerde website, Finextra. Uh -huh. voor, uh, vooral voor de fintech-industrie. Die meldt dat ja, de herstructurering... Uh, waarbij dus 9.000 mensen hun baan verliezen, dat is nogal wat... is omdat er aan nieuwe Europese regels moet worden voldaan. Ah, zie je wel. Ja, en dan is de Rabobank één uh, van de banken die, uh, die veel mensen ontslaat. Ook uh, de Duitse bank, UBS, Credit Suisse en uh, Barclays... die hebben al uh, een en ander op dat vlak uh, aangekondigd. Mm -hmm. Dus ja, het is buitengewoon pijnlijk om te zien dat uh, Europees beleid, terwijl de EU en heel veel politici zeggen uh, dat hun prioriteit is banen creëren, ja, ja. dat ze uh, dat op deze manier aanmerkelijke hoeveelheden, want over pan-Europees heb je het natuurlijk over tienduizenden banen, dat, ze, ja, dat, dat, dat, dat de EU een soort van voetbalfandaal is op, op het gebied van werkgelegenheid. Ja, ik ken toevallig iemand die in de sector werkt. Hij had vroeger dus een vaste baan en nu zie je dus dat hij uh, door al die regels uh, zijn baan is kwijtgeraakt. En uh, nu werkt hij nog wel, steeds, nog steeds bij die bank, maar dan op uitzendbasis? Ja, ja. nou ja, regels. Je hebt ook die uh, over, over, over flexwerkers... Uh, flex, uh, het is hartstikke aantrekkelijk om met een uitzendbureau zaken te doen door die, uh, die met flexibiliteit en zekerheid. Mm -hmm. Dus uh, ja, het klopt en uh, je kunt het beste zoveel mogelijk met, uh, met flexibele mensen uh, werken. Hè? Mm -hmm. Want ja, anders dan betaal je ook met mensen met een tijdelijk contract... betaal je al heel snel een transitievergoeding. En nou, je moet, moet mensen al heel snel... Een, ook, ook stilzwijgend neem je mensen al heel snel vast aan. Dan kun je alleen maar af van mensen via een kantonrechter. Dus dat is allemaal zo flexibel niet hier in Nederland... En uitzendbureaus hebben als enige, hebben, uh, hebben via uh, een geweldige branchevereniging, waar je ook, ja absoluut, is dat een compliment waard. Die hebben gewoon stevig gelobbyd, de ABU. En uh, die hebben bereikt dat zij daarop een uitzonderingspositie hebben gekregen. Mm -hmm. Niemand anders krijgt die uitzonderingspositie. De enige die er nog iets aan kan tippen, dat zijn de ZZP'ers. Maar wat gaat de overheid doen het komende jaar? Ja, een uh, flink naaien. De zzp'ers aanpakken. Ja, ja, ja, dat is dus de volgende stap. Dus die kunnen zich ook beter laten payrollen. Ik wil vooral uh, adviseren, als je zzp'er bent en je verdient niet veel geld. Hè, voor wie veel geld verdient is er niks aan de hand. Maar wie niet veel geld verdient als zzp'ers, dan kun je het beste laten payrollen door een, uh, ja, door een uh, uitzendorganisatie. Mm. Ja, dankjewel voor de tip. Ja. Ik ben geen zzp'er, maar mocht u luisteren dan... Hè. Of ga emigreren naar het buitenland. Ja, in ieder geval niet naar Turkije. Want ja, tenminste als je van Twitter houdt. Ah, want dan ben je de sjaak, hè? Ja, Turkije die heeft het niet zo'n uh, vrijheid van meningsuiting. En uh, ja, ze zeggen uh, dat Twitter doet aan het propageren van terrorisme. Hij ah, zegt Turkije heeft er niets mee. Ik denk dat de Turken daar wel iets mee hebben. Alleen Erdogan heeft er niks mee. Nee, Erdogan met name niet. Maar uh, ja, er is natuurlijk wel een flink deel van de Turken dat op hem gestemd heeft. Ja, ja, ja. Dus ja, laten we, daar, eh, laten we daar ook eerlijk over zijn. Uh, dat Turkije als geheel wel een probleem heeft. Hè. Daarmee zeg ik nog niks over de, over de Turken. Maar uh, ja, wat dat betreft uh, denk ik dat het wel een probleem is. Zeker als je, als je gaat uh, schoppen tegen social media. Mm -hmm. ja, zij zeggen dus dat in Turkije dat terrorisme wordt gepropageerd via Twitter. <laughs> ja, ja, uh, dat zijn IS-Twitter-accounts, zoals je weet. Ja. Nou, daarmee bedoelden ze natuurlijk alle politieke dissidenten van Koerden tot. Uh, nou, je kunt het zo gek niet bedenken. En dat zijn voor Turken, zijn terroristen. Hè? Ja. Misschien ook al, al, men, mensen uit West-Europa die tegen Erdogan zijn. Die worden misschien door Turkije ook wel gezien als terrorist. Ja, je kan het heel tre breed trekken natuurlijk. Hè. Ja, of uh, de... Ja, ik weet niet. Is, is er een libertarische partij in Turkije? Zover ik weet is er geen Turkse libertarische partij. Maar er zullen vast wel een paar Turken zijn die libertariër zijn, denk ik. Nou ja, in ieder geval. Ik, ik, dus misschien zijn het er meer, hè. Maar... Uh, ik, ik denk dat dat ook voor Erdogan, dat het ook terroristen zijn. Want wat willen libertariërs? Minder Erdogan, minder overheid. Ja. Nou, dan ben, je, dan, dan ben je misschien wel terrorist. Dus als je dat maar breed genoeg trekt, dan uh, he, met dat uh, terrorismebestrijding, ja, dan hou je heel weinig vrijheid over. En heel veel tussen aanhalingstekens veiligheid. Mm -hmm. Dus dit is ook weer zo'n typisch bericht ja, waar, waaruit blijkt. Uh, Waar het ook in West-Europa heel snel naartoe kan gaan. Hè? Ja, ja. Want het is niet alleen hier, heb je dus. Nou ja, we hebben in het begin van, uh, van de uitzending al even gehad over Duitsland met uh, de zedenpolitie. Maar dit soort toestanden kun je krijgen. Ja, zeker. Ja. Goed, ja, maar we zijn een beetje aan het einde van de berichten nu trouwens. Ja. Ik weet niet of jij nog iets had uh, liggen ergens op een verborgen plek waar ik niet bij kan? Nee, ik denk dat we, dat we het redelijk hebben doorgenomen voor, voor, voor deze week, ja. Nou Henk gaat het in ieder geval hebben over Geldermalsen, dat heb ik van hem doorgekregen. Uh, ja, ik weet niet of jij daar nog iets over te zeggen hebt. Nee, ik moet zeggen dat ik heb niks met uh, relschoppers en ik heb niks met de publieke opvang van, uh, van uh, asielzoekers. Uh. Ik vind dat iedereen die direct een baan kan vinden, direct een baan kan vinden, dat die altijd welkom is. En als jij politiek vluchteling bent, dan ben je intellectueel. Dus dan, uh, ja, dan kun je zonder al te veel uh, support, kun je ook een baan vinden. En al dat gepemper, uh, dat is niet goed voor de mensen die hier naar Nederland komen. Ja, en het feit dat de, de, de overheid het, uh, het regelt, dat zie je nu al, al meteen al misgaan. Dan. Nou, regelt. Ik, ik, ik vind, ik vind dat, de, dat de overheid het helemaal niet regelt voor die mensen. Nee, klopt. Die mensen klopt. Die worden, die worden jarenlang worden die in hokken opgeborgen. Ja. Ik heb, ik heb dicht in een buurt met uh, bij zo'n asielzoekerscentrum uh, gewoond... Nou, dat zijn uh, dat zijn barakken, hè, van, die, uh, van, van, van die, van die, van die, van uh, nou, die, het, het lijkt wel. Uh, ik, ik ben ook eens een keer in Auschwitz uh, uh, geweest. Nou, je, je ziet het je, verschil het, bijna niet, nee. Nee, je ziet het verschil niet. Uiterlijk is het is het buiten gewoon, het, het, het zijn verschrikkelijke gebouwen. Je wilt er gewoon niet bij in de in, in, in, in de buurt uh, wonen. Wer wat, wat, wat, wat, wat, wat uh, planten. Of durven te planten voor uh, mensen. Dus ja, dat, dat, dat, dat, dat kun je gewoon niet aan de overheid uh, overlaten. Ja, precies. is de manier hoe de overheid het regelt. Ja, jij zegt dat is geen regelen. Maar ja, ze regelen wel dingen. Maar op zo'n slechte manier. Dat het met uh, Auschwitz te vergelijken is. Alleen de mensen worden nog niet vervast. Maar wat, wat zo erg is. Uh, ja, ik denk dat uh, Henk het zo meteen gaat vertellen. Ook, dat, dat hij daar ook op in zal gaan. Is van, uh, je, je pleurt gewoon uh, zo'n centrum bij een dorp. ...tig keer groter is dan het dorp zelf. En die, die, die, en die mensen hebben daar totaal geen inspraak op, weet je wel. Die, die kunnen niet eens zeggen van... ...ho, ho we willen dat niet, weet je wel. Het wordt gewoon van bovenaf geregeld. En ik denk dat dat een van de redenen is... ...dat er zoveel uh, agressie is bij, uh, bij zo'n raadsvergadering. Eh, wat, wat, wat, wat, wat de agressie betreft... Ik, ...ik heb het gezien dat er met vuurwerk werd gegooid. Dat ja, er met... mensen, mensen willen gewoon laten horen... ...dat ze er niet blij mee zijn. Ja, maar ja, laat, laat, laat, laat, laat ik het zo zeggen. Ik, ik, ik heb weinig met, met, met, met mensen die nou ja, op, een, op een agressieve manier hun, hun, uh, hun, hun mening willen uh, uiten. Ik heb, het, ik heb er natuurlijk ook niks mee, maar dus ik vind het wel begrijpelijk dat het gebeurt. Dat, uh... Dat kan je verwachten als je zo'n zo besluit neemt en je vraagt niet aan, aan de mensen zelf van uh, Vinden jullie het goed dat we hier een asielcentrum doen met een paar duizend vluchtelingen? Nee, maar nogmaals, dat is uh, het gevolg van de overheid. Zo organiseert de overheid ja. alles. Ja. Hey, je, je kent die scholen, dat, dat zijn ook uh, uh, hele grote gebouwen waar, waar, waar, waar tienduizenden scholieren naartoe moeten. Dat wordt ook steeds groter. En, uh, ja, en, en, en, en, en, en krijgt ook steeds minder inhoud. Uh, de, de algehele uh, methodiek van de, van de overheid is veel innen en weinig, uh, weinig bieden. Ja. Dus ja, als, als mensen iets hebben met, met asielopvang, laat mensen het gewoon uh, lekker zelf uh, betalen. De, uh, uh, zelf regelen. Ja, dan krijg je echt uh, men, sociale mensen die, die zullen dat veel beter doen. ...dan een asociale overheid. Uh, uh, uh, uh. Nee, goed, ja, dan gaan we nu even luisteren wat, uh, wat Henk erover te zeggen heeft. En dan uh, zijn we hierna terug met uh, Frank Karsten over uh, discriminatie. Hallo, ik ben Henk. En ik wil het graag met jullie hebben over Malsen: Het Kamerdebat over de tevendeal En dat allemaal in het kader van uh, Symboliek. Ik wil het graag hebben over symboliek. Uh, ik heb me van de week uh, erg kunnen irriteren aan een uh, krantenberichtje, volgens mij van het Centraal Planbureau, dat uh, Nederland volgend jaar er een kwart miljoen uh, nieuwe inwoners uh, bij krijgt. Migranten, vluchtelingen, het maakt tegenwoordig niks meer uit als je maar naar binnen komt. En, uh, maar het was verder niet duidelijk hoeveel mensen er dan uh, naar buiten gaan. Uh, er staan ook uh, daar van heel veel mensen te popelen. Uh, but anyway, het ging mij om uh, het begrip uh, een kwart miljoen. Een kwart miljoen is uh, zeg maar het minste miljoen wat je uh, een miljoen kan noemen. Een kwart miljoen kan nog. Maar als je bijvoorbeeld duizend hebt... kun je niet zeggen een promil van een miljoen. Dat slaat nergens meer op. Zeggen een half miljoen, drie kwart miljoen... maar een kwart miljoen... dat is echt het kleinste van een miljoen... Uh, wat er een land uh, binnen kan komen. En dan klinkt het echt als heel veel. En uh, dat is het ook wel. Maar... Uh, het, het ligt met name in het feit van hoe je dus ook uh, je woorden kiest. En dan schijnt dus zeg maar het Centraal Planbureau er al voor uh, hebben gekozen... om het woord, uh, de term uh, kwart miljoen eraan te uh, koppelen. En dan dacht ik van, jezus, het is toch nergens voor nodig? Nou ja, zo denk ik dan weer. En uh, nou... En nou, daar krijg je dus ook de reacties van, hè, zoals bij uh, Gelder um, Ook uh, daar is uh, één of twee topics aan gewijd uh, bij libertariërs. Ik weet niet of op uh, libertarische fora, want uh, volgens mij ben ik nu echt officieel uit uh, libertarisme in uh, Nederland geknikkerd. Zonder iets gezegd te hebben of zo. Uh, het, die hele pagina bestaat niet meer voor mij. En... Uh, uh, maar nu dus ook. Uh, mensen gaan erop los. Ja, dit is, uh, dit is begrijpelijk. Dit geweld naar uh, de raadzaal toe. Want uh, het is uh, een reactie op de tyrannie van uh, de overheid. En dan ging het gewoon over een asielzoekerscentrum. Uh, met heel veel inwoners. ja. Yeah. En dan proberen ze in Nederland ook nog gematigd te zijn. Het is niet het feit dat die asielzoekerscentrum <laughs> komt, maar uh, de hoeveelheid asielzoekers uh, die er komen, dat is erg. En uh, ja, dat weet ik niet. Dat, uh, ik durf er geen pool uh, over te houden en geen pool uh, over in te zetten. Um, maar het was op tv natuurlijk duidelijk te zien dat het behoorlijk uit de hand aan het lopen was. De voorzitter probeerde de vergadering te leiden. Maar terwijl ze haar zin uitsprak over, nou we blijven gewoon zitten. zei ze zo, nou, dat betekent dus dat we nu gaan. En toen ging iedereen ook. Uh, men voelde zich heel erg uh, bedreigd door uh, echt uh, aanwezig geweld. En uh, daar moet je altijd uitkijken, denk ik, als libertariër... om daar uh, je politieke uh, knierkrijgs uh, op uh, te laten rollen. Want uh, dan weet je dat er zo dus heel veel mensen uh, tegen zullen zijn. En dan... Uh, en dan raak je je complete punt kwijt. En dan kom je heel erg gestoord uh, over. Wereldvreemd. Want wat is er wereldvreemd aan? Als je een wereldvreemd instituut. Als een gemeente. Die gewoon belang bij heeft. Om miljoenen uh, te verdienen. Aan asielzoekers. Uh, uh, om, om, da om dat tyrannie te noemen. Uh, omdat de gemeente zal dat zelf niet zien als tyrannie. En... Dus dan komt je boodschap nooit over. En, uh, en dan word je dus al heel snel geschaard op uh, bij de tegenstanders. Waarvoor wij uh, in de samenleving uh, hebben afgesproken dat er uh, een uh, mobiele eenheid uh, in zulke gevallen kan, kan uh, optreden. En die uh, veeg dan het pleintje schoon. En, uh, dan kun je wel zeggen van, ik sta voor mijn deur. Wat uh, ook is gebeurd. Van, uh, ik sta gewoon voor mijn deur. en uh, Er rammen zo tien uh, emeërs op mij in. Dat is het verhaal waar, waar wij op uit moeten gaan. Dat uh, yeah, uh, aantal ME een aantal emeërs op een ziek zwakke, misselijke vrouw aan het inslaan uh, zijn. En, uh, maar... Uh, ja, mijn tip van deze week is... dat als die mannen met de hesjes voor je staan... en een schild, en een wapenstok... kun je gewoon al beter uit de voeten maken. Het is... Het voegt totaal niks toe. En um, vroeger kon het. Ja, dus dan kwam je dus ook gewoon... Er waren overheden... die zetten dus gewoon een automatische machinegeweer op. Dat is in... Um, in die jaar gebeurt Rusland, ik geloof Duitsland zelfs wel... gewoon, hup, ratel, ratel, ratel, demonstratie voorbij. En in Nederland is nog wel tegen uh, de blanke sabel uh, gevochten. Gewoon politie te paard die met uh, het blote zwaard uh, op uh, de menigte insloeg. Kijk, dan, uh, dan heb je een werkelijk front, zeg maar. En niet... Uh, en dus niet in het geval bij uh, hacken en een cordon ME... En waarvan de helft nog op stand-by staat. Dan loop je in een zogenaamde vuik En uh, daar moet je niet bij staan. En, uh, je kunt misschien achteraan staan. Of, uh, maar op een gegeven moment kun je last krijgen van uh, nou, klappen of uh, traagas. En uh, ik heb zelf niet hoeven mee te maken. Maar het schijnt geen pretje te zijn... En, um, en dan kun je zeggen van, nou, ik sta ervoor, maar um, nou, de overheid doet dat dus gewoon af als... Uh, ja, yeah. ook al stond je daar, dan, um, ja, dan word je ook uh, neergezet als uh, relschoppen. En daarmee is de kous af. En, um, ja, en daarmee gaat uh, je hele bedoeling er al uh, aan uh, voorbij. Een symbolische front. En uh, met... Uh, Voornamelijk verliezers. Want het gesprek uh, raakte daardoor... Uh, ten einde. De discussie. Het debat. Wat we zo in Nederland... met woorden moeten voeren. In Nederland zijn uh, onze wapens... zijn woorden. Dat wordt er gezegd. Ja, dat is ook al symbolisch. Van, uh, de pen is... machtiger dan het zwaard. cetera. Behalve dan... als er een aanslag is. Dan gaan we geen brieven schrijven. Dan uh, moeten... gefouilleerd worden en... Uh, daar stonden er politiemensen in een volautomatische pak met, weet je, van die volautomatische machinegeweren klaar in Klaren Nederland. Nou, dat kennen wij allemaal niet. En waarvoor? Ik geloof voor een of andere opening van het Europese jaar of zo. Of dat het nog gaat gebeuren. Maar we gaan die kant op. En als je eerder naar Frankrijk reed, daar stonden die mannetjes al aan de grens. En dan had je zoiets van, hmm, maar het helpt geen fuck dingen gebeuren. Ja. Dus, uh, maar goed. Uh, symbolisch, weet je wel. Ook uh, beveiliging is dus symbolisch. Gewoon, zet er een mannetje neer. Mensen voelen zich veilig. Ik denk ik, oh, uh, veiligheid is er. Of zo. Maar aan de, aan, aan, aan de diepere laag van onveiligheid. Gewoon van, nou, er kan van alles gebeuren op uh, de straat, weet je wel. Je kunt je... Je kunt je schoonmoeder tegenkomen of je minst favoriete buurman. Of je kunt beroofd worden, weet je wel. Dat kan allemaal gebeuren op straat, allemaal met interactie. We zijn ontzettend kwetsbaar. En in dat soort situaties, ja, er wordt een geneigende symbolen. Als je ook kijkt van, wat is, de, wat is, wat is nou zeg maar de aantrekkingskracht van grote collectivistische bewegingen en overheden, staat dan zijn het gewoon de embleempjes en de symbolen en, en, en de vlaggetjes. En uh, daar doet men het voor. Daarvoor uh, maar maakt men dan ook een schrifting van... wie draagt wel het vlaggetje en wie niet? En het is echt zo simpel. En dan kunnen mensen rationeel zijn en er naar kijken en zeggen van... hier geloof ik hier niet in. Daar gaat het niet om. Anderen geloven er wel in. En... Uh, ja, weet je, uh, je kunt uh, een uh, ME'er kun gaan proberen te ontkennen, maar uh, ja, dan gaat hij zich ook uh, miskend voelen. Van hallo, ik sta hier en dan gaat hij met zijn knuppels zwaaien. En, dan, uh, ja, en dat ga jij dan voelen, weet je wel. En dan uh, en kunnen we wat meer geweld proberen tegenover te zetten, maar uh, uiteindelijk uh, zijn de kaarten uh, op dat moment dan niet zo uh, geschud. Um, ja, en dan uh, eindig ik dus met uh, het kamerdebat over de en uh, Het kon wel bijna niemand meer boeien, want uh, die rellen uh, was breaking news. En het uh, was well played. Ik bedoel, die van Miltenburg, uh, die was op zondag opgestapt. En normaal gebeurt er niks op zondag, maar... Uh, nou, haar rol in de partij was uh, uitgespeeld en uh, ja, en dan uh, om een of andere reden uh, moest dit dan uh, toch uh, behandeld worden. En ik weet ook niet waarom, volgens mij omdat er een onderzoek uh, was geweest, uh, de naam Oosting uh, viel. En, uh, en dan gaat zeg maar het kabinet uh, uh, verantwoordelijkheid nemen voor uh, wat er mis is gegaan. En die gaat het dan spitsen op één bonnetje. Zeg maar het compleet bagatelliseren van een structureel probleem. Namelijk de communicatie klopt niet. En dat, dat is al overal zo. Overal, waar de gezeik is, dan klopt de, de informatie niet. Je hebt een aantal lijnen tussen een aantal mensen. Er kan een beperkte hoeveelheid informatie door die lijnen heen. En alles wat er meer is. Dat uh, uh, doet het uh, systeem wankelen. En, um, nou, en dat, zo werd het ook gecommuniceerd, weet je wel. Het uh, nou, ja, was wel een deal, en een bonnetje. En, uh, maar die dingen kunnen zoekraken, weet ik het. En, uh, en op een of andere manier wordt dat dan in de krant omschreven als uh, een pittig debat voor uh, Rutte. En, uh, maar hoezo? Hij, hij kan gewoon blijven zitten. maakt voor hem geen fuck uit. En P van de A, die uh, in het nieuws erover uh, was totaal niet uh, uh, in beeld. Samson zei, ah, dit gaan we leren. We gaan niet van leren, weet je Hoezo? Weet je, het gaat gewoon om je fucking gezond verstand. Weet je, dat uh, nou ja, dat het volk hier uh, toch wel met aardse ogen naar uh, gaat kijken. En dat je dus al van tevoren een goed verhaal moet hebben over, over zulke deals. En uh, als je het niet kunt uitleggen of niet wilt uitleggen... ja, dan moet je het dus niet uh, sluiten. En als je het niet uit wil leggen, dan moet je het goed verbergen. Dan moet je weten van, kan ik die shit uh, buiten het parlementaire oog uh, houden? Nou nee, dat kan dus niet. Maar maakt het een fuck uit? Nou, nee, absoluut niet. Rutte kan gewoon blijven zitten. En Wilders die stelt er ook vragen over. De helft wordt maar beantwoord. Nobody gives a fuck, weet je wel. Mensen blijven gewoon in een, uh, in een cirkeltje ronddraaien. En uh, ja, en, en laat het daarbij, weet je wel. Ook al is dit uh, zeg maar uh, complete arrogantie. En, ja, er zijn was zo'n mooie woorden voor te vinden van uh, oude jongens, krentenbrood, van uh, nou, we houden elkaar het hand boven het hoofd en uh, dit, is onze, uh, dit is onze manier. En, uh, maar het is behoorlijk verrot natuurlijk. Het is niet de openheid en transparantie yeah, waar een uh, democratie uh, naar streeft. We worden niet volledig ingelicht over, uh, over wat er ons, om ons heen speelt. Alles is geheim, behalve onze eigen, uh, onze eigen uh, uh, gegevens. Die worden gewoon aan de Amerikanen doorverkocht. En uh, ja, en waarvoor, weet je wel? Waarvoor? Ik uh, ben niet zomaar van plan naar de Verenigde Staten te gaan, omdat het is. Uh, bedoel, het begint gewoon voor wat vormen aan te nemen, weet je wel. Ik ben wel ontzettend nieuwsgierig naar de Verenigde Staten, maar. Uh, ja, waarom, waarom zou ik daar moeten gaan? voor... Uh, dat gevoel van, um, nou, ik ben er ook een keer geweest, weet je wel. Ik krijg wel heel veel van de Verenigde Staten mee in series en weet ik wel wat. En wat ik er niet van meekrijg, zeg maar, is waarschijnlijk ook niet interessant. Dus um, ja. Maar goed, symbolen, dat gaat me namelijk uh, ook over vorm en inhoud. En wat betekent Amerika voor mij? Wat betekent Nederland voor mij of voor jou? En, um, en, en nou, daar horen dan associaties bij. En soms slaan die associaties totaal niet op de inhoud. Gewoon. Um, als je ergens in Texas op een range uh, zit of zo. Totaal andere Verenigde Staten dan uh, New York. en Wat ook nog per uh, district daar, uh, of wijk of suburb, hoe je het ook noemt, uh, kan verschillen. Hè? Dus uh, Brooklyn of uh, Manhattan er zit ook al een wereld van verschil tussen. En dat is een meezing. Mensen die zich zo naar, uh, die zo handelen, zeg maar, naar nietzeggende constructies als symbolen of zo. He, uh, een uniform of een, uh, een stadsgrens of uh, weet ik veel wat. Uh, men houdt daar toch rekening mee. En het uh, ja, biedt ons hout vast, zoals ik al zei, en structuur. Het kan ook chaos uh, bieden natuurlijk. Hè. Ik bedoel. Uh, kijk, ik heb uh, laatst een prachtige. Uh, prachtige um, uh, promotie gehad. Een eufor euforisch moment gehad. Van natie uniformen. Zij waren echt prachtig. Dat was echt. Uh, dat hadden de naties goed door. En dan zit je dus al. Op, uh, op, uh, in een schemengebied. Want sommige mensen. Die willen het symbool. Uh, natie niet aanraken. Terwijl. In ons ieder zit een nazi, zeg maar. En die moet je kunnen verheer, beheersen. Die moet je commanderen. Wil je zeggen van... Aufhalten! En, en dan hoeft een ander het niet te doen. Uh, een van de meest bekende symbolen is natuurlijk het stopteken. Dat is bijna over uh, de hele wereld hetzelfde. Je kunt er onderzoek naar doen van... Uh, hoe komt dat? Hoe, kom, hoe komen mensen, zeg maar, op uh, dezelfde symbolen? En... Uh, dat weet men niet. Soms denken men gewoon van, soms denken uh, psychologen dat er een uh, collectief uh, uh, bewustzijn is, zo dat wij een gevoel hebben voor dezelfde symbolen. En, uh, nou, bij stop uh, werkt het meestal. Ik weet niet of bij libertariërs werkt, want die denken van, uh, nou dit is een overheidsmaatregel en dit beperkt mij in de vrijheid om gewoon. Uh, uh, uh, gewoon over te steken en de weg te nemen. En er komt toch niemand. Wat natuurlijk compleet losstaat van het hele idee van zo'n uh, paal. Uh, er heeft daar een wegbeheerder gestaan. Die keek naar het kruiswint. En die zei, nou, weet je, ik kan de bestuurders wel eens helpen met gewoon, uh, zeg maar, een, te dwingen om hier uh, te stoppen. En gewoon even om zich heen te kijken. En uh, er gebeuren minder ongelukken van ja nou, je moet natuurlijk altijd van die koekwaas... die moeten we daardoor per se op het gas. En, uh, maar ja, uh, daar hebben we dan weer gelukkig evolutie voor. Um, ja, en dat is, dat is natuurlijk ook een verslagen onzin... om uh, zo met verkeersborden om te gaan... of uh, overheidsregels of wat dan ook. Sommige shit is gewoon goed bedoeld. Het komt er niet zo slecht uit. Hè? Dus uh, ja... Symbolen, um, uh, we hadden natuurlijk zware onderwerpen de laatste weken. Einde de tijden en de toekomst. En, uh, dat vind ik zelf ook altijd een beetje spannend. Want uh, ja, weet je, dan, uh, dat, dat zijn gewoon uh, hele interessante onderwerpen. Maar waarin ook heel veel uh, rare, rare dingen zijn. En je kunt het ook dus inderdaad zien aan de YouTube filmpjes uh, die er uh, over zijn. En dat kun je ook over symbolen. Maar met symbolen kun je veel meer uh, grappen uh, uithalen. Bijvoorbeeld, uh, ja, dat uh, plaatje van die uh, kijkwijzer. Met die twee mensen die op elkaar liggen. Uh, ja. ja, dat ga ik vanavond proberen. Dus, tot volgende week.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 Goede schrijver, maar eh. ja. ik denk niet dat ze me zouden verwelkomen. <laughs> dat ik me behoorlijk een feestje linksfeestje heb uh, begrepen. Ja, dat is wel niet altijd een officiële idee natuurlijk. <laughs> ja. Nee, maar uh, ja, we hebben jou eigenlijk nodig over het uh, onderwerp uh, vrijheid van discriminatie. En uh, daar voel je ook al een boek uh, borrelen? Want... Ja, ik heb, ben zelf niet zo'n uh, schrijver...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 100 jaar. Zo. Dus uh, begon met zes a 4tjes Ja, inderdaad. Uh, de, ja, als je helemaal teruggaat naar 1776. Ja, dat klopt. Ja. nou ja, 100 jaar geleden was het nog een dik boek, de huh? Code of Federal Regulations.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 Vrouw minder te betalen uh, ja. hè, omdat die ze gelijk moet betalen dan zeg ik nou dan neem ik in alle gevallen een man ja, ja, ja. en zo is dat ook weer nadelig voor vrouwen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 Of geen Aziaat. Dat zeggen ze no rise. <laughs> <laughs>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 We moeten vooral meer mensen uitsluiten. Maar anderzijds, als je een discotheek hebt en je hebt slechte ervaringen met bijvoorbeeld Marokkaanse discogars, dan doe je er goed aan om te discrimineren. Hoe spijtig het ook is, natuurlijk. En ik wil niet zeggen dat ik dat goedkeur of zo, maar ik zeg van ja, dit is wel de. De logica van de disco-eigenaar. Krijg je beleid zeg maar. Ja, of ze zullen anders zeggen, ja, Petjes. er zijn geen mensen. <racht> Trouwens, daar wordt ook ongelijk gediscrimineerd. Hè? Bijvoorbeeld uh, discotheken mogen wel entreegeld vragen voor mannen. En dan zijn er, hoeven, hoeven dames geen entreegeld te betalen. Ja, dus dat is ook discriminatie, maar schijnbaar mag dat. Ja, ja, ja. En ik vind dat dat mag allemaal. Ik bedoel. En ja, er is veel discriminatie waar ik dan zeg van ja, dit is dom of immoreel of weet ik veel wat.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 Oké, okay, nou ja, noem nog even jou uh, de websites waar, waar ze meer over jou kunnen vinden. De Democratievoorbij.nl zou een goede zijn. Uh, stichting meervrijheid.nl meer en Mises.nl. Oké, okay, ja. goed, in nou, ieder geval dankjewel en uh, ja, we hopen dat ja. het uh, ja, boek snel komt. Ik hoop het ook. Het ja. zal wel werken. Okie dokie. Nou, dames en heren, jongens en meisjes, uh, in ieder geval uh, hartelijk dank voor het luisteren. Ik moet nog één klein ding toevoegen aan dit alles. Namelijk dat uh, Karsten eind februari. Uh, een lezing gaat houden bij uh, LP Utrecht en uh, daar zult u later uh, meer over horen. In ieder geval ik dank u allemaal hartelijk voor het luisteren en uh, ik wens u allemaal nog een hele vrije vrolijke uh, week toe en ik zou zeggen tot de volgende week.